10 uur, Mariel Hageman met het NOS-journaal. Bij een zelfmoordaanslag in de grootste soenitische moskee in Bagdad zijn veel doden gevallen. Hoeveel precies is nog niet bekend, maar volgens verscheidene persbureaus... zijn er zeker 30 mensen omgekomen. Onder de slachtoffer zou een Iraaks parlementslid zijn. UNICEF gaat zorgen voor vers drinkwater in de Libische hoofdstad Tripoli. Het VN-kinderfonds zal zo'n 5 miljoen liter water naar de stad transporteren.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 In totaal heeft het noodweer aan de Oostkust aan 14 mensen het leven gekost. De Uitmarkt in Amsterdam is dit jaar door 450.000 mensen bezocht. Ongeveer net zoveel als andere jaren. Ondanks het slechte weer waren er toch veel mensen gekomen... naar de jaarlijkse start van het culturele seizoen. Van vrijdag tot en met vandaag konden mensen gratis optredens bekijken... op het Museumplein, het Leidseplein en in het Vondelpark. De onderdoorgaan van het Rijksmuseum was voor het eerst sinds de start van de verbouwing geopend. Er werd een boekenmarkt gehouden. Het Rijksmuseum gaat vanaf nu de passage vaker gebruiken voor culturele evenementen. Het weer. Vannacht en morgenochtend vooral in het noorden buien. In het zuiden morgen eerst nog zon. Temperatuur tussen 16 en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 NOS, NOS Radio 1 Langs de lijn, met Robert Meder Goedenavond, sensatie in de ronde van Spanje Bouke Mollema heeft daar de leiderstrui veroverd Hij mag dus zometeen het podium op, die rode trui aantrekken Dat is toch veel meer dan hij zelf verwacht zou hebben En geen Europese titel voor de Nederlandse hockeymannen Ze verloren in de finale in München Gladbach met 4-2 van Duitsland ja, we zijn vandaag eigenlijk gewoon echt op onze plek gezet. Ja, uh, iedereen weet nu weer en uh, Nederlands hockey weet nu, uh, we moet aan de bak. Nog nooit kwam een Nederlandse meerkamper bij de WK atletiek verder dan de elfde plaats. Tot vandaag. Elko Sint-Nicolaas werd in Degu vijfde. Op het laatste onderdeel, de 1500 meter, on ondernam hij nog een poging om op de vierde plek te eindigen. Ik voelde goed, dus ik denk ik ga er gewoon voor. en Ik zag op het scherm dat er niemand meeging. Ik denk, ja, je, ik ga het gewoon proberen. En uh, na 700 meter sloeg ik, had ik al zelf iets van, wat heb ik gedaan? Natuurlijk ook uitgebreide aandacht voor het voorbije voetbalweekende. En kunnen de tennissers morgen eigenlijk wel beginnen aan de US Open in New York? Of heeft de orkaan Irene ook huis gehouden op de baan van Flushing Meadows? Flushing Meadows, wat ze in hun neemt. Dat er nog veel meer hoort u tussen nu en 11 uur en in NMES Langs de Lijn. Bouke Mollema, leider in de ronde van Spanje. Goedenavond, Bouke. Goedenavond. Hoe zit hij? Hij zit lekker, ja. <laughs> een klein beetje ruim uh, nog. Maar uh, ja, natuurlijk super om, uh, om die trui aan te hebben. Morgen in de tijdrit zal hij uh, een mooi snel pakken. Dus hij zal iets strakker zitten. Ja, hoe uh, ja. bedoel je? Hij zit ruim. Ze hebben gewoon weer een maat die ze bij de uitreiking uit, uh, uitdelen of zo? Uh... Ik denk het, ja. Ik heb geen idee. In ieder geval voor, normaal mag je wel een maat opgeven voor, uh, voor in de koers te dragen dan. Maar goed, uh, op zo'n podium hebben we de, denk ik een standaard maat, ja. ja. Wat, ga, wat, wat ga je ermee doen? Uh, ik neem niet aan dat je hem weg gaat geven. Nee, deze ga ik zeker houden. Die krijgt uh, een mooi plekje. Uh, thuis straks in Nederland. En eerst, uh, nu, uh, nu hangt hij op de kleren, uh, kleren hangen naast mijn bed. Uh, zodat ik er nog een paar keer uh, mooi, mooi naar kan kijken vandaag en morgen. Ja, mooi, hè? Ja, ja, zeker mooi. Het is echt uh, ja, super om uh, ja, in de grote ronde natuurlijk de leiding te pakken. Ja. Uh, heb je, is het door je hoofd gegaan in die laatste... Je werd uh, tweede vandaag. Uh, Daniel Martin uit Ierland die won uh, bergetappe. Um, is het in die laatste kilometer door je heen gegaan van... joh, ik ga hier gewoon de leiders pakken? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik, uh, ik had alleen gedacht uh, ja, aan de overwinning. Daar, daar ging ik eigenlijk ook voor. En, ja, in het klassement stond het nog zo dicht bij elkaar. En ik stond vanochtend acht of negende. Dus ja, ik, ik wist, wist eigenlijk niet eens wie er allemaal nog bij zat en wie niet. Maar ik, ik hoorde het pas, uh, pas na de finish, pas, uh, pas tien minuten later, daar moest ik ineens alsnog naar het podium. Dus dat was wel, uh, ja, was wel een leuke verrassing natuurlijk. Wat dacht je, het Zeide? Nou, eerst dacht ik dat het, dat het was voor een soort uh, combinatieklassementen dat ik daar leider in was. Maar toen uh, bleek het dus toch uh, helemaal de leiding te zijn van de ronde. Dus dat was, uh, ja, dat kon niet op natuurlijk. Zeg, je kon die laatste kilometers heel goed volgen. Sterker nog, ik dacht, nou, hij kan die etappe inderdaad gewoon winnen. Zoals je net zelf ook al zegt. Dat was ook het doel. Ja. ja het klinkt heel raar als je net de leiderstijd hebt gepakt. Maar waar ging het dan wat dat betreft, wat het winnen betreft, fout? Nou, ja, ik liep me eigenlijk een beetje verrassen door, door Martin in de sprint. En... Ja goed, ik zat in tweede positie, dus ik zag niet wat er achter me gebeurde. En hij kwam, hij kwam dus met snelheid over me heen. En hij schoot precies uh, langs de dranghek langs. Zodat ik had hem aan de andere kant verwacht. En, ja, toen had hij meteen een gat en ik kwam nog op zijn wiel uh, zo'n beetje. Maar niet, uh, ja, net niet meer genoeg. Dus dat, uh, ja, dat was zeker balen uh, net over de finish. Maar, maar goed, zo'n leidersstrijd maakt, uh, maakt wel wat goed. Uh, nou, nu heb je die leidersstrijd. Nu is het uh, nou ja, niet zozeer zaken om, om te houden. Maar het zou natuurlijk leuk zijn als het nog een dagje kan. Uh, zit dat erin? Morgen tijdrit? Uh, nou ja, ik ga er in ieder geval voor. Uh, ja, ik ga gewoon alles geven. Het is uh, 6, 47 kilometer. En ik zie, zie op de finish wel uh, ja, wat, wat, wat, wat ik word en wat, uh, wat de tijd precies is. En ja, ik, ik voel me goed en ik ben misschien nog nooit uh, zo goed in vorm geweest dan nu. Dus ik heb, uh, ik heb er wel vertrouwen in. Ja, jullie kennen elkaar natuurlijk allemaal, dus je hebt al eens eerder in een tijdrit tegen Rodriguez en tegen Nibali die op 9 seconden staat. Ja. Uh, gereden kan ik me voorstellen. En hoe ging het toen? Uh, nou ja, goed, Rodriguez is op zich ook geen specialist. Uh, net als als ik dat uh, in principe niet ben. Maar ja, ik heb dit jaar ook een paar goede tijdritten gereden. Uh, in parijs Nice nog en, uh, en Lyon nog een keer. Eens. Ja, kijk, uh, Wiggins en Menshoff zijn misschien wel uh, de grootste kans hebben zijn die wel die uh, om morgen uh, ja, misschien wel voor de overwinning te gaan of in ieder geval uh, voor het klassement aan de leiding te komen. Mm. Maar goed, uh, ja, ik sta er nu goed, nu goed tussen, dus ik ga er alles aan doen om, uh, om dat zo uh, te houden. Hallo, je staat er niet goed tussen? Je staat ja. bovenaan? Ja, precies, precies. Dus uh, dat uh, zou ik graag zo houden. Er ja. um, uh, verandert natuurlijk van alles als je naar Leidenstraat aantrekt, kan ik me voorstellen. La, laten we eens beginnen met uh, na de finish. Wat gaat er dan al, komt er dan allemaal over je heen? Nou ja goed, uh, de opencontrole natuurlijk als eerste. Maar ja, daar zat ik al omdat ik ook op lot uh, uit was gekozen. En uh, ja goed, een uh, paar interviews, uh, podium natuurlijk. Dat, uh, dat is het mooiste, dat is het punt natuurlijk. En dan uh, de perszaal wat de journalisten te woord staan. En dan, uh, en dan zo snel mogelijk weer naar het hotel om toch nog een beetje rust te pakken vanmorgen. Heb je je telefoon al aangezet? Ja, ja, ja, wel zeker, ja. Had, hoeveel uh, hoeveel sms'jes heb je gehad? Binnen, dus uh, dat was leuk, ja. Sorry, nog een keer. Ik had veel sms'jes en, uh, en berichtjes binnen, dus dat was, uh, dat was mooi. Ja, wat was de leukste? Poeh, een uh, vriend van me die zei, uh, ik hou van je, jongen. <laughs> dat was wel grappig om te lezen. Ja, mooi. En dan de grootste verandering wellicht morgen als laatste van start. Hoe is dat? Ja, ja, dat is zeker gaaf. Ja. Ik heb in ieder geval alle tussentijden van de andere renners onderweg. Dus dat, uh, dat is ook, uh, ook wel een voordeel. En uh, ja, het is mooi in zo'n uh, zo te vertrekken. Dat is wel, uh, ja, wel echt gaaf. Ja, nou geniet ervan. Niet te veel champagne. Nee, nee, komt goed. En morgen fit aan de start. Dankjewel. Ja, geen dank. Bauke Mollema was dat. Leider in de Ronde van Spanje. Dat is toch mooi. Hans van uh, in de studio. Goedenavond. Goedenavond. <coughs> mooi hè? Schitterend. Voor zijn jongen, voor zijn sporten toch? Nee, nou, uh, fantastisch en uh, een, een hele mooie verrassing natuurlijk. En uh, toch iets waar de Nederlandse wielenwereld wel uh, uh, naartoe heeft geleefd, denk ik. Ja. Zeg, jij bent meer van het uh, gemotoriseerde wielen, om het even zo te zeggen. Uh, de Moto GP is verreden in Indianapolis. Is er een grote verrassing uitgekomen of valt het wel mee? Nee, niet een echt grote verrassing. Casey Stoner was favoriet eh, om deze wedstrijd te winnen. En hij heeft hem ook gewonnen voor zijn teamgenoot Dani Pedroza. En, ja, het enige mooie van die MotoGP-wedstrijd was de inhaalrace van Ben Spies... die vorig jaar al op het podium stond, de Amerikaan. Die eh, had heel goed getraind. Eerste rij stond hij, maar werd eh, meteen na de start weggedrukt. Maakte nog een foutje, op het infield. En eh, moest toen vanaf de negende plek naar voren komen. Hij heeft heel netjes gedaan... Uh, Ten meer omdat uh, Indianapolis een heel zwaar circuit is voor de banden. Een nieuw wegdek is erop gekomen. En heel veel coureurs hadden problemen met een voorband. Dus de rijders konden ook niet al te ruw en al te wild gaan rijden... om uh, in ieder geval te sterke slijtage te voorkomen. Wat is daar zo zwaar aan dan? Nou, nieuw asfalt. Het is niet ingereden. Dus het, het biedt enorm veel grip. Extra bandenslijtage, met name de voorbanden. Die kregen zo zwaar uh, op een lazen, zal ik maar zeggen... dat ze problemen hadden met de training om een goede voorband te vinden... die het hele tempo kon volhouden. Het en aan het einde dan... van de race zit er gewoon bijna geen, geen rubber meer op? Nee, dan, dan hangen de vellen eraan, zogezegd. En dan moet je maar zien dat je de laatste... Een ronde met een, uh, een bijna versleten voorband doorkomt. En ja, dat is toch een kwestie van het tempo een beetje verdelen. Je eigen krachten verdelen, wedstrijd inzicht. dat komt er allemaal bij kijken. Het is niet een kwestie van lomp veel gas geven. Nee, je krachten verdelen. En ja, daar was Casey Stoner heel goed in. En ja, Lorenzo, de wereldkampioen, die werd vierde in de wedstrijd overigens. Die moest zijn eigen teamgenoot Ben Spies voor laten gaan. Die wist tijdens de training al dat hij grote problemen had. En ja, heeft toch de maximale score voor hem eruit gehaald. Oh. Stoner wereldkampioen? Ik denk het wel. Er zijn heel weinig jongens die bij hem in de buurt komen. En uh, hij kan zich uh, zelfs bij de komende Grand Prix. en er komen er nog een heleboel door. kan hij zichzelf uh, uh, ja, permitteren om verdedigend te gaan rijden. Hm. Um, reden er nog Nederlanders rondjes daar in de andere categorieën? Ja, de Nederlander Jasper Iwema, die heeft al zijn rondjes gereden in de 125e C-klasse. Die is 16e geworden en een, ja, een verschrikkelijke uitslag, want de eerste 15 krijgen punten. Dus ah. ja, hij kwam van de 24e plaats en had tijdens de training ook al niet goed gereden. Twee keer onderuit gegaan en ja, na een paar keer punten achter elkaar nu met lege handen naar huis en hopen dat het volgende week beter gaat als de Grand Prix van San Marino wordt verreden op het circuit van Misano. Het is nu vanavond in uh, Indianapolis uh, alles in het krat. Uh, alles terugvliegen naar Europa en uh, volgende week vrijdagmorgen weer om 9 uur trainen. Ja, wat een circus. Dankjewel, Hans Verlozenoort, over de MotoGP in Indianapolis. Het Nederlands hockeyelftal blijft ook uh, na vandaag zonder hoofdprijs. De mannen al vier jaar is uh, het Nederland niet gegeven om een toernooi te winnen. Toen, in 2007, werd in Manchester de Europese titel behaald. Sindsdien haalde Nederland geen finale meer. Tot vrijdag kwalificatie voor de EK-finale een feit was. Alleen was Duitsland daarin met 4-2 te sterk. Teun de Nooje kijkt met Gerrit de Groot terug op die verloren finale. net wat beelden teruggezien, ook even, even in de kleedkamer. We hebben natuurlijk als ploeg even eerst afgesloten. Paul, Paul heeft dat gedaan.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 en dat was bij een serieus toernooi, bij de Champions Trophy? Ja, ja ook, hier, ook hier in eigen huis. Dus uh, ja, misschien heeft dat ons uh, een beetje het gevoel gegeven... van er valt echt hier iets te halen vandaag. En het uh, ja, was hem net niet vandaag. Nu zijn er al heel wat uh, Duitsland-Nederlands geweest... als finale van een Europese kampioenschap. Zes in totaal, Teun. Je hebt ze alle zes verloren. Um, uh, nou, ik niet. Als Nederlands zijnde, dus de cijfers wezen al de, de, de verkeerde kant op... Uh, ja. Dan, dan, dan, dan kom je hier voor een, voor een vol huis en dan, uh, dan ga je na één minuut uh, kijk je tegen een 1-0 achterstand aan. Dan valt je plan in duigen, denk ik. Nou ja, dat niet zozeer. Uh, natuurlijk, ja, het is niet zoals je een wedstrijd wil starten. Ze waren uh, heel erg scherp en uh, ze stuurden hun rechtsachter en linksachter meteen een heel, hoog, uh, heel hoog door. Uh, dat was nieuw, dat hadden ze in dit toernooi niet, niet heel erg veel, uh, veel gedaan. Ik denk dat ze dat misschien een beetje uh, bewaard hadden voor, uh, voor het laatst. Ja, die linksachter maakte inderdaad ook meteen uh, de eerste goal. Ja, in de periodes dat uh, we tegen Duizend hadden gespeeld, uh, hier ook een jaar geleden, zaten wij vaak steeds aan de goede kant van de score. En uh, dan moeten zij iets gaan creëren, moeten zij iets gaan forceren. En uh, ja, in die positie wilden we ze vandaag graag hebben. En dat is ons uiteindelijk niet gelukt. En zeker ook door die uh, goede start van Duitsland. Nou lijkt het erop, je hebt het net al even aangegeven... dat dit Nederlands team misschien wel internationale ervaring mist. Het, het spelen van topwedstrijden op topniveau. Londen is minder dan een jaar weg. Ja. En er is maar één toptoernooi op weg naar Londen. Alleen een Champions Trophy. Nog. Is dat genoeg? Nou, neemt niet weg dat we heel veel uh, wedstrijden zullen gaan spelen natuurlijk. Dat hebben we al in de voorbereiding op dit toernooi uh, al gedaan. Inderdaad, we hebben natuurlijk, ja, uh, hoe je het ook verkeerd we hebben een, een jonge groep. Ja, het is een beetje raar dat ik het zeg. Ik ben een van de oudere jongens natuurlijk. Maar uh, ja, je kan er zo een aantal opnoemen die uh, ja, op begin 20 of onder de 20 uh, zitten en weinig in het hebben gespeeld. Maar wel waanzinnige talenten zijn. Uh, ja, noem Billy Bakken, noemen Kemperman, uh, De Wijn. Allemaal. Vandaag ja, ook uh, toernooi goed, gespeeld. Gewoon, ja, goed toernooi gespeeld. Vandaag ook zeker uh, goed gespeeld. Ja, dat, maar dat soort jongens, uh, dat soort talenten, dat, dat kan ook heel snel... Dat weet ik dan uit eigen ervaring, dat kan ook snel gaan. En natuurlijk uh, hebben die jongens dit soort toernooien en dit soort wedstrijden nodig. Uh, maar die jongens zullen over een jaar echt, uh, echt verder zijn. Daar ben ik van overtuigd. En natuurlijk uh, zal, er, zal er nog veel uh, moeten gebeuren. Wat dat betreft is uh, ja, de wedstrijd van vandaag misschien ook uh, een goed signaal voor, uh, uh, voor de hele groep. Want, uh, jongens, we dachten in de buurt te zijn. Zijn we misschien ook wel. Uh, maar om echt iets te willen in Londen zullen we uh, als groep en als individu uh, er alles aan moeten doen. En dan kom jij om de hoek kijken hè, met al je ervaring. Jij kan het allemaal vertellen. Ja, maar je kan... dit is de beste leerschool. Dit soort wedstrijden spelen. En, uh, ja, we zijn vandaag eigenlijk gewoon echt op onze plek gezet. Ja, uh, iedereen weet nu weer. Het uh, Nederlands hockey weet nu, uh, we moet aan de bak. Je hebt voldoende geleerd hier om, uh, om weer verdere stappen te zetten. Nou, we hebben als groep denk ik ook voldoende, voldoende laten zien. Vandaag was het net, uh, net te mager. Uh, maar het is duidelijk dat we, dat we heel hard moeten gaan trainen. Ten de Noeier. Over een EK-finale dat een leermoment werd. Will be back, zegt hij eigenlijk. Op naar de Spelen en dan maar revanche nemen, denk ik dan. Ronald van der Geer is aangeschoven. Zoals iedere zondagavond uh, halen we een paar krenten... uit de bekende pap wat betreft het uh, voetballen. Goedenavond, Ronald. Dag, ja, Robert. Um, soms wordt de stelregel nog wel eens aangehaald... dat de teams die Europees hebben gespeeld... Uh, die wedstrijd vaak nog in de benen hebben. Um, in de competitie wordt er dan vaak puntverlies geleden. Of puntenverlies misschien wel. Uh, Twente, Ajax, PSV A en AZ. Ze wonnen alle drie zeer makkelijk. Dus... Ja. Conclusie? Uh, de conclusie is dat bij Twente en PSV, dat lag ook aan de tegenstander. Je moet natuurlijk wel een tegenstander hebben die jou vanaf minuut 1 pijn kan gaan doen. En, en er vol opkletst, waardoor je het lastig hebt. Dat de tegenstander in de competitie, bedoel In je? de competitie, ja mm. precies. Ja. Dus uh, dat god niet voor VVV en Excelsior. Ja, en bij AZ was het zo dat AZ eigenlijk helemaal niet zo'n hele goede wedstrijd speelde. Alleen wel heel snel op een 1-0 voorsprong kwam. En het daarna met het team dicht hield achterin. En uiteindelijk die wedstrijd uh, naar zich toe trok. Omdat Groningen natuurlijk ook wel wat ruimte ging weggeven. Maar uh, uiteindelijk hebben ze het niet heel lastig gehad. Even AZ eruit pikken. Vorige week 4-0 tegen NEC. Donderdag 6-0 tegen Alessoens in de Europa League. En dan 3-0 tegen Groningen. Uh, alles bij elkaar opgeteld. 13 doelpunten voor. 0 tegen. Goede statistiek. Uh, is aanvallend en verdedigend AZ dan zo sterk? Dat verschilt per wedstrijd. Vandaag was het met name het, het leunen op de verdediging. Wat AZ creëerde helemaal niet zo heel erg veel. Maakte dus, zoals ik al zei, heel snel een goal. Maar liet het daarna eigenlijk voetbal het wel een beetje afweten. Maar gaf ook weer niet zo heel erg veel weg. Geeft aan dat er een goed collectief staat. Ja, en als er ruimte is, en Twente heeft de vorm... dat hebben we uh, tegen NEC gezien, maar met name afgelopen week tegen die Noorden... ja, dan is de geoliede machine waar heel veel voetbalvermogen in zit. En het is een, een, een goed en uitgebalanceerd team... waar de missing link is gekomen in, in Roy Berends. Want ze hadden echt wel een, een, een vleugelspeler nodig. Nou, Berends vult dat in. En ze hebben een, een spits waar ze op kunnen vertrouwen... die, die makkelijk doelpunten maakt, niet eens 100% fit is. En dan is je elftal eigenlijk wel compleet... nog wat mensen op de bank. En dan ja, heeft Verbeek dat prima neergezet... en speelt eigenlijk iedereen op zijn sterkste positie. Ja, hij noemde het een lelijke overwinning. Vandaag? Ja. Ja, dat kan ik me Vandaag. wel voorstellen. Ja. Omdat je AZ gaat altijd een wedstrijd in... om te domineren, om aanvallend te spelen. En als dat om wat voor reden dan ook niet lukt... dan zul je terug moeten vallen op andere middelen. Nou, dat kan AZ. A, omdat het heel fit is. A, B, omdat het echt als een team kan functioneren. Ja, en verdedigend zit het in, inmiddels bij AZ uh, wel snor... en wordt er niet zo gek veel weggegeven. Natuurlijk geef je altijd wel iets weg tegen een Groningen... dat matas en Matits tegenover tegenoverzet. Maar uiteindelijk is men, is men keurig op de been gebleven. Maar als je het hebt... over een 3-0 overwinning met dominant en, uh, en, en aanvallend voetbal. Nee, dat kwam er vandaag ja. gewoon niet uit. Maar ja. dan heeft daar dus ook nog een ander wapen waar het op terug kan vallen. Ja, de hand van Gertjan Verbeek. En uh, knap dat ze de vertrek van ziektes van Schaarse Romero op deze manier... Uh, kunnen opvangen. Toch ja, kunnen, en, en Martens is gebleven. Hè, en, en, en er komt weer een. Uh, je zag vandaag Maher op de plek van Martens. Dat is een, gewoon een talent. Benschop nog op de bank. Uh, Valkenburg nog op de bank. Dus het is een, een selectie waar je mee voort kan. En die met gert Verbeek wil werken. Hè, want hij roept bij AZ tegenstelling tot, uh, tot Feyenoord destijds. Maar dat wist waar ik al via Herakles. Geen weerstand op. En als spelers met hem willen werken, ja, dan worden ze echt beter. Dan gaan ze door het vuur voor. Ja. Een wedstrijd die er vandaag qua de uitsprong... was natuurlijk Feyenoord tegen Herenveen. 2-2... Heerenveen twee keer op voorsprong, maar moest alsnog uh, de handen dichtknijpen... dat het met een punt wegging, omdat ze de laatste tien minuten... met negen man uh, moesten spelen. Uh, Jan sprak een beetje voorzichtig van een ommekeer. Zag jij dat ook? Ja, tot de rode kaart van zomer wel. Want uh, wedstrijd was redelijk in balans. Wat mij opviel, Heerenveen durft het voetballen. En Heerenveen benutte nou eindelijk eens de kwaliteit die het heeft... op, uh, op optimale wijze. Ik bedoel, er gaat heel veel aandacht uit naar Narsing en naar Saidi. Maar dat is wel terecht. Het zijn de jongens die kunnen voetballen... Ik vond Bas Dost vandaag een wat mindere wedstrijd spelen heeft heel weinig vertrouwen. Dat zie je eigenlijk in alles. Want hij komt drie keer voor de goal en dan legt hij toch weer af. Daar waren, spits, ja, ja, daar waren ja. spits normaal gesproken toch een bal erin rampt. Hè. Hij schiet dan wel vanaf elf meter raak. Maar ik vond uiteindelijk als je kijkt naar de mogelijkheden, heeft AZ of uh, Heerenveen nu wel iets meer naar de mogelijkheden gespeeld dan de afgelopen weken. Dus er komt wat vertrouwen in, wat durf. Ja, dan moet je uiteindelijk, uh, kun, je, kun je Heerenveen niet afrekenen op deze wedstrijd. Want uiteindelijk stonden ze met negen man. Ja, dat was, dat was geen doen meer. Maar goed, dat ze eruit slepen, dat zegt ook wat. Hè? Ik bedoel, ja. Normaal is een, een, een gatenkaas achterin, maar het bleef nu redelijk, uh, redelijk dicht. Saidi je had het net al even over hem, is een veelbesproken en gewilde speler. Hij zou voor 1 september best nog eens kunnen vertrekken uit Heerenveen. De trainer Ron Jans, die weet dat natuurlijk ook, maar hij kijkt niet angstig uit naar die deadline van 1 september. Ik hoorde gisteren iemand zeggen met een heel mooi woord ervoor: dat was uh, de nationale hockeycoach. Uh, je, hebt, uh, je hebt angst en je hebt uh, liefde. Nou ja, we kunnen maar beter in liefde. Liefde betekent dat we hem graag erbij willen houden. Kunnen we hem af en toe knuffelen als hij goed speelt? Ja, nou dat deden ze vandaag alvast. Uh, ja, die kool, dat knuffelen. Nou, ik hoor alleen je reactie. Je vindt helemaal niks. Nee, ik vond het fantastisch. Oh, een, sta okay. een statement van hem. Bedoel, van wie? Van, ACID, van ACID. ACID. Ja, bedoel, Hij weet natuurlijk ook dat zijn trainer onder druk staat. En ik weet echt niet of hij voor de hele groep spreekt. Maar het is wel duidelijk dat hij een goede band heeft met Ron Jans. Nu voelt dat zijn trainer even dat, dat, dat, ja, dat puntje nodig heeft. Hè? Eventjes de, de, de mening van buitenaf beïnvloeden. Hij springt hem om de nek. Ja, dat zegt heel veel. Ja. Ook ja, wel. vind ik wel. Hij, ja. hij zei het ook hoor, na afloop deze trainer heb ik vertrouwen in. Ik kan fantastisch met hem opschieten. Hij heeft me de kansen gegeven. Ik mag dit, ik mag dat. Ja, dat is, uh, dat is duidelijk dat die twee met elkaar door één deur kunnen. En als de trainer dan even onder druk staat en je kunt hem een handje helpen door zo'n gebaar. Ja, ja, daar is wel over nagedacht, denk ik. Geen afscheidsknuffel. Nee, dat zou hij dan denk ik wel in de beslotenheid van, de, van het Heerenveen Spelersoom doen. Uh, maar, maar goed, het, het, het, het kan wel hoor dat hij vertrekt. Maar dat ligt aan welke beweging er komt nog deze week. Even naar Feyenoord. De Spelers toonden opnieuw wil en vechtlust om die drie punten in de eigen kuip te houden. Het is wel een groot verschil met, uh, met vorig jaar toch wel. Hè? de grootste winst misschien wel, die wil om te winnen. Ja. Ja, en teleurgesteld zijn met puntenverlies. Terwijl uh, vorig jaar misschien wel tevredenheid zou zijn na een 2-2. Uh, Toen was het overigens ook 2-2 in, uh, in de Kuip. En was er enige tevredenheid? Nee, dit elftal kan de rug rechten. En uh, weet je, het loopt ook niet over van kwaliteit. Maar wat voor Heerenveen geldt, geldt voor Feyenoord ook. Er gaat best het een en ander fout. Maar er is wel een soort vertrouwen in eigen kunnen. En er is inderdaad een wil om beter te worden en een wil om te winnen. En dat heb je vandaag tot het gaatje gezien eigenlijk bij, uh, bij Feyenoord. Want het was een beetje een Engelse wedstrijd... waarin van alles fout ging. Maar toen Feyenoord eenmaal bloedrook... heeft het ook echt wel van alles geprobeerd. Maar het is lastig hoor met tegen een handbalverdediging een doelpunt te maken. Ja. Maar uh, ja, de, de wil om te winnen dat is wel de winst van Feyenoord uh, in, in de, laatste, uh, ja, de laatste maanden. Je moet een beetje geluk hebben ook in zo'n wedstrijd. Als ja, vanmiddag... weet je, er werd heel veel geschoten. En, en daar moet je wat geluk mee hebben. Het heeft misschien ook wel wat met kwaliteit te maken. Dat je de juiste keuzes maakt... Maar maar als je dan al schiet vanaf 16, 18, 20 meter... dan met een vol strafschopgebied, heb je natuurlijk altijd wel een kans dat je tegen een been aanschiet. Ja, die pech had Feyenoord nou helemaal ook vandaag. Ja. Even naar de onderkant van de ranglijst. Daar zien we eh, NAC staan. één puntje uit vier duels. Nog steeds niet gewonnen. Had je dat verwacht? Nou, toen ik NAC eh, zag vorige week wel. Omdat ik eh, eigenlijk... Als je kijkt naar het elftal zit daar best kwaliteit in. Er is natuurlijk wel kwaliteit ingeleverd, maar er zitten... Uh, in de nacht-selectie spelers die, die toch echt uh, van, van modaal eredivisieniveau zijn. Er is die, een goede spits. Die nieuwkomer, die. Uh, is dat nou, De Bomber? Ja, schok. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Maar die kan dat maar een helft. Maar goed, leurling is er nog steeds. Dat is toch ook een man die het verschil kan maken. Schilder, Luijs, dat zijn modale eredivisie-spelers. Wat, wat mij vorige week een beetje opviel... is dat ik er... ik kon van het spel van, van NAC niet heel veel chocola maken. A, was het heel tam in, in de eerste helft. Ik heb de wedstrijd gisteren niet helemaal gezien. Maar wat ik heb gezien is dat ze ook wel weer op... ja, op, op, op wilskracht... en op, op, op bepaalde basisprincipes van het voetbal zijn, zijn afgetroefd. Ja, dus, ik weet niet of ze kwaliteit tekort komen, maar ik, ik kan dat er Ze nog geen chocola van maken. Nee, ja. dat is... Dat is is lastig. En als die jongens ook niet weten waar ze naartoe moeten... Ja, dan blijft het een beetje als loszand aan elkaar hangen... en kun je daar dus als RKC zijnde van, uh, van profiteren. Maar moet je, moeten ze rekening houden, met nu al met degradatievoetbal, of ja, wat, wat vroeg? Dat vind ik, vind ik een beetje vroeg. Als maar gaat lopen dan... Ja, uh... weet je, we hebben vorig jaar ook, uh, RC begint natuurlijk nu fantastisch aan het seizoen, hè, met zeven punten. Ik weet dat we dat vorig jaar over Excelsior ook riepen. Nou, dit is het wonder van de Eredivisie, als promovendus, eerste wedstrijden winnen. Maar daarna kelderden het ook, en ja, was eigenlijk die Hosanna voor niks. Ik vind het... Wat RKC bijvoorbeeld doet. Maar je moet, uh, je moet even, even afwachten. Je spreekt pas echt van een slechte of een goede start. Als je tien wedstrijden buitengewoon constant of niet constant hebt gespeeld. En dit, dit is echt te vroeg na vier wedstrijden. Maar ik vind bij NAC dat er wel een teken wordt gegeven. van ja, dat niet de juiste weg is ingeslagen. Nee, en vooralsnog ziet het er bij RKC lekker fris uit. Ja, allemaal spelers toch een beetje met een krasje. De spelers net niet. Maar daar merk je toch ook wel weer dat er een ontzettende teamgedachte heerst. Mm. En dat ze daar met z'n allen de schouders te onder zetten, want daar, daar lopen echt jongens die bij geen enkele club meer aan de bak konden. Maar daar weet Brood wel, een, wel een, een, een, ja, een, een, een team van te maken. En dan zie je, als je eenmaal resultaten haalt met zo'n team, dan gaat dat toch net weer een nou, paar percentages ja, omhoog. Ja, en dat met, zag je tegen Nak ook. Met de wederopstanding van Evander Snow. Ja, nou ja, dat is toch geweldig voor ze, jongen? Dat, dat is geweldig voor hem. Hij is natuurlijk verguist geweest. En ik vind dat uiteindelijk ook wel... Ik bedoel, hij is, hij is destijds voor een heel hoog salaris naar Ajax gehaald... door, door Van Basten, is als miskoop betiteld. Ik denk dat, daar, eh, dat dat juist is geweest... want hij heeft nooit iets aan het Ajax-spel kunnen toevoegen. Maar hij heeft nu wel eh, de, de realiteitszin om te denken... ja, ik kan nu wel weer voor geld gaan en, en naar clubs gaan... van het niveau Celtic, Ajax, waar ik ben geweest... maar ik wil nu gewoon voetballen in een plek waar ik me na, het naar mijn zin heb... waar ik altijd kan spelen, dan maar voor minder geld. Nou ja, en zo reëel is hij geweest. En op dit niveau, ja, daar kan hij het verschil maken. Hij was in de ja. jeugd van Ajax en Feyenoord, een groot talent. Ja, even een stapje terug en dan weer een ja. stapje vooruit. Goed, volgende week geen uh, voetbal, hè? Nee, o, nou een beetje voetbal. Ja, dat ja, wordt het... wel dat wordt wennen voor je. Nou, dat zijn we een hele rare weekenden. Niet, ja, ja nou, dank je wel. <laughs> Oké. Okay.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 Gabriel Rios en Broad Daylight. Twee minuten over half elf. Zometeen horen we het laatste nieuws over de US Open. Wordt er eigenlijk wel gespeeld. Morgen gaat het toernooi beginnen, maar u weet het is een storm overheen geraast. Uh, straks spelen we met Marcella Mesker. Die gaat uh, vertellen hoe de situatie daar is en welke Nederlanders we allemaal kunnen gaan zien. Verder uh, Aard Vierhouten hier gearriveerd over uh, de eerste week van de Vuelta. En we gaan even contact zoeken met Henk Kraaienhoff, de Atlantiek-trainer, over dat rare incident rond uh, Usain Bolt, die valse start op de 100 meter. Uh, was niet een beetje vroeg weg, hij was heel erg vroeg weg. Zometeen het hoe en waarom. Eerst uh, uh, wel naar uh, de WK Atletiek, maar niet over Bolt... Tjorandi uh, Martina, Bramson hebben in uh, hun halve finale... op respectievelijk de 100 en de 800 meter, daar zijn ze uitgeschakeld. Maar er was toch wel een lichtpuntje in degu bij die WK Atletiek. Uh, dat lichtpuntje heette Elko Klaas. Hij kan terugkijken op een uitstekend wereldkampioenschap. Op de 10-kamp werd hij eervol vijfde. Stefan Verheij sprak met hem. Elco, nummer vijf van de wereld, wat betekent dat? Ja, dat beseft uh, nog niet helemaal goed, maar uh, het is natuurlijk uh, super mooi. Je wilde natuurlijk naar die vierde plek, daarom begon je zo hard op die 1500. Ja, weet je, het was niet echt het doel om zo hard te gaan lopen, maar ik startte en het voelde goed, dus ik denk ik ga er gewoon voor. En ik zag op het scherm dat er niemand meeging. Ik denk, ja, weet je, ik ga het gewoon proberen. En uh, na 700 meter ik, had ik al zelf iets van wat heb ik gedaan. En uh, ik moet nog twee rondjes volmaken, maar uh, ja, weet je, ik heb ervoor gestreden. En uh, ja, toch liep uh, net hard genoeg om uh, het gat uh, dicht te houden, dus ja.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 Uh, per onderdeel, ja, 100 meter was goed, uh, verspringen had ik een goede in het begin, was ongeldig, ja. en, uh, raak ik uh, pas de laatste, op eerste twee ongeldig, derde op safe, niet helemaal super. Uh, kogel was tevreden mee, maar in mijn derde poging, uh, hoogspringen ging moeis ik had last van de enkel, ik had een injectie ingekregen om uh, een beetje de pijnstillende injectie. Uiteindelijk met moeite 193, maar moest ik tevreden mee zijn. 400 meter gewoon volle bak gegaan en, uh, ja. Dood gegaan, maar toch uh, aardige tijd, uh, gezien de omstandigheden. S ochtends hoorde een moin race, maar uh, ja, je ziet andere mensen die lopen een halve seconde boven een PR. Ik zat er twee tienden boven, dus ja, moest tevreden mee zijn. Want hoe lang had je geslapen? Uh, ik denk dat de nacht was van half, half twee tot vijf, dus het uh, was een korte nacht. Um, uh, even denk, discus werpen, laatste poging weer, maar gelukkig dat hij uh, goed was, 42 meter. Polstok hele mooie sprong, 25, 45 komt er niet uit, ja, zonde, uh, hoogte genoeg, maar ik val op de lat. Speer erg tevreden mee, ik had erg last van een rip van tevoren, veel pijnstil is genomen en het viel mee, 61 meter en de 500 gewoon voorgestreden, 4,25 en ja, bijna 8300 punten. Toch weer ruim ook boven de Olympische limiet, dus ja, vijfde plaats op de WK moet ik heel tevreden mee zijn. Je zegt het zelf, twee meer nu op hoog niveau, EK en WK. En dan uh, volgend jaar nog één. Ja, klopt. Ja, EK tweede, EK Indoor vierde WK vijfde. Ja, ik denk dat het op een rijtje toch wel supermooi is. En uh, Nu Londen, dan uh, graag twee stapjes hoger. En in die klaas was dat. In Degu keek iedereen natuurlijk uit naar de finale van de 100 meter. Dat was duidelijk, Usain Bolt zou wel weer eens aantonen... dat hij de stelste mens ter wereld is op die 100 meter. Maar hoe anders liep het?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 Meegeluisterd heeft Henk Kraijenhoff, uh, atletiektrainer. U heeft uh, vroeger Nelly Koman onder uw hoede gehad. Troy Douglas in hun sprintcarrière. U heeft ongetwijfeld de finale gezien. Ja. En toen zag u dit gebeuren. Wat dacht u toen? Ja, eigenlijk is het niet zo, zo verwonderlijk. Het, het is je kunt het beschouwen als een, als een, als een bedrijfsongeval, maar een bedrijfsongeval wat je eigenlijk al hebt zien aankomen. Een aantal weken geleden zat ik met een aantal uh, buitenlandse experts op tafel. Wat, denk van, uh, wat denken jullie van wat we nou van Yusein Bol? En weet je wat? Ik denk niet dat het gaat redden. Hij zal misschien nog een keer uh, een finale of uh, een medaille halen, maar hij maakt niet die indruk die, uh, die hij in de afgelopen jaren maakt in het voorseizoen. Een aantal keer die 100 meter waren, waren mensen dichterbij dan ooit. Een aantal keren heeft hij gewonnen om, uh, vanwege het feit dat zijn uh, concurrenten eigenlijk uh, niet mee mochten lopen. Dus dan, dan uh, hou je die schijn van onoverwinnelijk hou je op die manier wel uh, keurennetjes op. Ja. Dus ja, uh, helemaal onverwacht komt het eigenlijk niet. Er gaat, er gaat nu een beetje ook een theorie, hè, daar is internet dan weer goed voor, allerlei geruchten, en die, die, die leg ik dan weer aan u voor. Ja. Dat hij het expres heeft gedaan omdat hij het gevoel had dat hij niet kon winnen. Ja, maar hij heeft nu ook niet gewonnen, dus dan gaat nee, het verschil. <laughs> ja, ja, maar nu kan hij de schuld bij iemand anders leggen en niet bij zichzelf. Ja, ook, ook al, maar ik, ik, ja. u snapt wel ja, wat ik dan. bedoel, neem ik aan. Hij durft het dan, gewoon dan. niet aan, hij is niet verslagen. Ja, maar dan begrijp je de sport niet helemaal. Maar hij heeft natuurlijk, krijgt natuurlijk meer hoon over zich heen dan, dan, dan ooit tevoren. Dus het is, het is eigenlijk nog beter gewoon als tweede te komen en, en uh, dan, dan een valse start te maken. Ja, ja dat verhaal is dus het van nee, Ladi die theorie, dat slaat helemaal niet. Ja, nee, dat, ik, dat, daar heb ik eigenlijk nog nooit van gehoord dat iemand om die ja. reden een valse start zou maken. Ja, dat is ja. in de sport eigenlijk ongekend. Hè. Natuurlijk wil hij winnen, anders anders meldt hij wel af met een of andere flauw blessure. Dan kan hij zeggen, ja, ik een beetje lasten naar Gilles pace, dat kan ook. Precies. Precies, ja, ja, ja. zo Paul dat ook uh, nog wel eens uh, pleeg te doen. Ja. Uh, um, nou zijn er ook weer mensen die dat vanmiddag zagen gebeuren... en die zeiden, waarom doet hij dit nou? Als hij gewoon blijft zitten en twee seconden later van start gaat, dan wint hij ook. <laughs> nou, dat hebben ze toch een beetje buiten de concurrentie gekeken. Het was natuurlijk een beetje gemakkelijker zonder Tyson Gay... zonder uh, Justin Gatlin, zonder Dwayne, Dwayne Chambers. Die uh, eigenlijk kan ook niet uh, redden tot de finale, maar... Ja, ze zijn jongere landgenoten. Die lopen toch wel heel erg goed op dit moment. En dan hoef je toch maar een kleine fout te maken. En dan lig je er eigenlijk inderdaad al uit. Zo scherp liggen nu eenmaal op die 100 meter in de atletiek. Dat blijft toch een kwestie van een kleine fout maken. En één misstap, één moment van onachtzaamheid. En je ziet het en dan is het gewoon afgelopen. Ja, maar dit was voor veel mensen geen kleine fout. Dit was voor veel mensen, ik ga vast en een seconde later kwam de rest. Dit was een hele erge valse start. Ja, nee, het was niet eventjes zo op het nippertje. Het was gewoon... Een, uh, en, en je ziet het, dit is maar één moment van onmachtzaamheid... in je hoofd er even niet bij maar Je vertrekt gewoon dus. In jouw hoofd zit je een, een tiende van een seconde... of een honderdste van een seconde, misschien nog wel korter. Denk je even, na nou, en je gaat gewoon vertrekken op dat moment. Hm. Nou ja, dan ben je nou, veel te vroeg weg. Maar dat moment is maar heel kort natuurlijk dat je, dat je dat denkt. Dat is niet dat je nou echt drie seconden... naar de hemel zit te staren of naar de, naar de, naar de, naar de baan zit te staren. Dat, dat gaat maar in, in, in een fractie van een seconde... denk je even iets anders, je gaat weg als een soort reflex. En dan denk ik, shit, het is nog niet geweest. Hij wist het ook onmiddellijk natuurlijk, dat hij, dat hij fout zat. Ja. Dit was wel overduidelijk. Maar waar reageert hij dan op? op waar eigenlijk... reageert de sprinter dan op? Want eigenlijk moet de sprinter... Hij anticipeert eigenlijk. Hij gokt dat hij, hij in, in de stadschot uh, valt. Ja, ja eigenlijk, eigenlijk anticipeer een beetje, hoop je eigenlijk. Je probeert niet echt een valse start te maken, maar je hoopt gewoon op tijd weg te zijn. En dat is natuurlijk ook een beetje de angst die er altijd is van... als ik maar niet te laat weg ben, dus dan neem je daar een klein beetje een voorschotje op... Ja. en hoop je eigenlijk dat het stadschot... Net valt, jij, jij gaat eigenlijk wel uitrekken in dus de Stadsgrot uh, komt onbewust. Ja, ja doen de schaatsers doen dat ook en die mogen het dan gewoon nog een keer starten. Maar ja. daar, daar um, spreekt wel een beetje onzekerheid uit. Dat heeft hij toch ja, helemaal ja, maar... niet. Je zou zeggen, dat heeft hij helemaal niet nodig. Nee, eigenlijk niet. In, in, in topvorm heeft hij dat absoluut niet nodig. Maar hij, hij was blijkbaar, dat kun je ook zien aan de, aan de tijden dit jaar. De tijden dit jaar op die 100 meter, op het 200 meter gaat er nog een beetje. Maar op de 100 meter was het eigenlijk niet zo goed als het in de afgelopen jaren was. Ook in het voorseizoen. te maakt ook niet die ongenaakbare indruk. Als je kijkt naar zijn gedrag, is dat hetzelfde clowneske van altijd. Maar als je ziet dat hij anders altijd van de apotheekbaan afliep en, en hij nooit weer omkeek. En nu ging hij naar zijn, naar zijn halffinale, ging hij uitgebreid even zijn race bestuderen hoe het er eigenlijk uitzag. Dus er sprak niet die macht en die kracht uit, ondanks de clowneskeren, moet je er even doorheen kijken. Er sprak niet die macht en die kracht uit die hij eigenlijk altijd, uh, ja. altijd had. En de druk ja. was natuurlijk ook verschrikkelijk hoog. We verwachten eigenlijk weinig anders dan dat hij zou winnen en, en weinig anders dan dat hij weer een ander wereldrecord zou lopen. En die onbevangenheid van die die uh, uh, vorig jaar in het jaar, die onbevangenheid begint wel een beetje, begint wel een beetje te verdwijnen langzamerhand. Ja, en die druk die neemt die... natuurlijk ook enorme vorm aan. Ik denk dat we dat ook niet moeten onderschatten, toch? Nee, die druk neemt, neemt gigantisch voor me. Uiteindelijk was het, was het natuurlijk de atleet van het toernooi. Het is de atleet van het jaar. Het is de atleet van de eeuw, zegt men eigenlijk al. Dus overal posters, hij kan geen krant uh, opslaan. Uh, hij kan niet meer fatsoenlijk uh, zijn leven leiden wat hij voor die tijd deed. Dus ja, uh, hij is natuurlijk nog jong... En uh, dat gaat ergens gaat het toch een keer wrikken. Uh, ik kan uh, ik krijg veel uitnodigingen om uh, in filmpjes en interviews en fotoshoots en en en uh, een beetje voetbal te spelen en dat soort dingen allemaal te doen. Ja. ja en, als je teveel met randzaken beter bent, dan komt de echte kern van het werk dan wel eens een keer in het, in, in, in het gedrang. Dan moet je als trainer en als begeleidingsteam eigenlijk altijd voorgoeden dat je niet ten ondergaat in al die randzaken. Maar, maar, maar is, uiteindelijk is het, is het voor hem het beste wat er mooi is overkomen in, in, in de aanloop naar een onderhuis. Iemand weer met beide benen op de grond terug, weet ja. dat hij uh, niet uh, onoverwinnelijk is, weet dat hij zelf zijn ergste tegenstander is. En uh, dit zet hem waarschijnlijk wel op scherp voor Londen, dit zal hem geen tweede keer weer overkomen. Nee, maar... Wordt het niet ook eens tijd dat die discussie weer eens oplaait over uh, dat gedisqualificeerd worden als je een valse start hebt gemaakt? Nou, die, die discussie is er, is, er, is er altijd geweest, maar voornamelijk vanuit de kant van de atleet en de, en de, en de trainer. En vanuit de sport zelf dus. Maar die discussie is eigenlijk nooit geweest op het gebied van het niveau van het bestuur van, van de IF en het niveau van de mensen die daar beslissingen nemen. Die beslissing is genomen met uh, 95 voor en 55 tegen. Dat zijn allemaal bestuurders uh, van, uh, van uh, de, de verschillende sport van de verschillende atletiekbonden. Maar moet het teruggedraaid worden? Nou ja, dat moet gemogen gebeuren zelfs. Het moet zo snel mogelijk gedraaid. zijn. is een onzinnige, onzinnige regel. Want als men wil dat je, naar, uh, dat je geen tijd verliest... nou, je kunt nu alsnog zeven valse stads maken. Het wordt dan wel een hele eenzame race, uh, zo langzamerhand. Maar je kunt nog steeds zeven valse stads maken. En als het dan twee minuten kost, dan ben je nog een kwartier verder. Dus mh, dat schiet niet echt op. Nee, nee. Het is bovendien ook zo. Mensen kijken ook vijf uur naar de, naar de Tour de France. Mensen kijken ook uh, vier uur naar een golf of een tennis toernooi. Je maakt mij niet bij dat mensen vanwege die valse stads afhaken... en dan de televisie uitschakelen of gaan zep in die, in die, in die, in die, in die uh, twee minuten... die een valse gaan zal gaan kosten. Nee. Dat is een onzinnige reden. Duidelijk. De, eerder nog, de spanning wordt eerder opgevoerd. Dat Zo zou je het ook kunnen ja, zeggen. Ja, precies. Het is wel ja, een... ja. Ja, Dank u wel. Graag gedaan. Oh, wie werd er weer eigenlijk? Sorry? Wie werd er ook weer wereldkampioen? <laughs> Jan Blake toch? <laughs> <laughs> Hebben we het helemaal niet over gehad? Ja, ja, ja, ja, ja, ja uh, Johan Bleek natuurlijk. Ja, ja precies. Ja, goed. Dus, uh, nee, dat is geen punt. Nogmaals dank. Yo, graag Dag. Yo. Dag. Het is uh, bijna kwart voor elf in de studio Aard Vierhouten. Goedenavond. Goedenavond. Heb je het gezien vanmiddag, Bouke Mollema? Ja, leuk is dat hè. Heb je hem gehoord net ook in onze uitzending? Ik heb hem niet aangehoord, want ik was te laat met de radio. Ik was nog helemaal met mijn kop en oren in de pc met allerlei andere zaken bezig. De man zit helemaal met zijn hoofd in de wolken. Die uh, vindt. Ja. Ja, hij zat ook bij de doping en hij wist helemaal hij wist niet dat hij, dat, hij, dat hij aan de leiding was. Nee, maar het was natuurlijk ook wel close allemaal. Het, is, het is één groot secondenspel, hè. Die hele verwelte op dit moment. Ondanks de, de aankomsten, de zware aankomsten ook. Nummer 1, 2 en 3 binnen 9 seconden, geloof ik uit mijn hoofd. Ja, en, en nummer 1 tot 15 binnen een minuut. Ik bedoel, ja. dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Ja. Erg mooi, erg spannend. Mooi voor het Nederlands huurrennen ook dat dit gebeurt, toch? Ja, de hele week eigenlijk al. Als dus je kijkt dat uh, zowel Bouke als Wout Poels... maar ook Steven Kruiswijk een beetje nog nu op de, op de achtergrond... Die, die scoren de lopende band uh, top-10 noteringen. Korte plaatsen, Bouke tweede, derde, Wout Poels een keer tweede. Steven, die dit een hele tijd net achter zit. Erg mooie resultaten voor, uh, voor jonge Nederlandse renners in de, in de grote ronde. Ligt de lichte ronde van Spanje de Nederlanders misschien beter dan, dan de Tour? Ja, dit, je kunt je iets makkelijker begeven. Er is iets minder mediadruk. Er is, het is allemaal iets relaxter. Dat, dat speelt ook zeker mee. En de iets kortere afstanden van de etappes... speelt de, de jonge renners wat meer in de kaart. Wat explosiever, wat, wat, wat, wat, wat, uh, wat heviger. Het wordt iets minder uitgerekt in, in kilometers. Dus het zijn wat de kleinere dingen die wel uh, maken... dat je iets sneller in de veld daar toch uh, je hoofd kan laten zien. Is er iets uh, wat jou is opgevallen in die eerste week? In de algemene zin, behalve dan die Nederlanders? Nou, dat het vooral uh, veel jongeren zijn die goed aan het werk zijn. Als dus je kijkt naar uh, Marcel Kittel, die voor een een geweldige overwinning boekt. Even zo met die enorme valpartijen. Ja, maar hij doet het toch. Hè? Ja. Die andere had ook kunnen winnen, die deed het niet. En hij uh, nee, hij zit stond... laag op de grond achter hem. Ja, ja, hij was toch gewoon de snelste. Uh, hij had sowieso het... wel gewonnen, bedoel je te zeggen. Volgens mij wel. Als ik zo zie hoe die, hij die doet en hoe hij die, die sprint pakt. Uh, met de wetenschap dat hij de afgelopen ronde van Polen gewoon vier ritten wint. En, en al echt in bloedvorm zit op dit moment... Dat, uh, ja, is dat voor mij niet echt een heel erg grote verrassing. Het was meer de vraag welke etappe gaat hij winnen. Ja. En dit was dan deze. Uh, Sarkan laten we in zijn gezicht zien. Uh, ja, je ziet, uh, ik zie wel een behoorlijke tendens... Uh, dat er heel veel jonge renners uh, ja, echt, echt laten zien dat ze in die top thuis horen. En dat is een hele goede vooruitstroming naar het WK toe wat straks volgt. Selecties moeten allemaal nog bekend gemaakt worden... En dan gelijk het volgende seizoen... Uh, ja, je demereert het nieuwe seizoen in als het ware. Hè? Met een ja. ronde van Spanje in je benen wordt de winter een stuk makkelijker... voor jezelf te overbruggen als wielrenner. Ja. Het mooie van die, uh, uh, die Kittel vind ik dat hij dat in de ploeg mooi is opgenomen. Uh, en dat hij eigenlijk van oorsprong niet echt een sprinter was... maar dat hij eigenlijk sprinter geworden is... Dat vind ik dan ook weer een compliment richting die ploeg. Dat ze, dat ze, het, dat ze zijn kwaliteiten hebben gezien en dat hebben geperfectioneerd. Ja. Vind je niet? Ja, goed, De jongen was vorig jaar tweede of derde op het wereldkampioen op tijd rijden. Um, rijden altijd de sprints voor voor zijn maatje, John Dekenkop, die bij HTC dit jaar een aantal overwinningen binnenpakt. Volgend jaar ook bij Skillsy gaat rijden. Um, gaat toch mooi duo worden, denk ik. Uh, zeker in dat team. Sterke jongens van uh, 23 jaar. Dus het is toekomst. Jonge jongens. Ja. Ja. Ja. Wat heeft nu um, um, de Giro wel en de Vuelta niet bijvoorbeeld... als je ziet naar de aandacht die, je, die, die het allemaal zo al krijgt? Zit daar nou een groot verschil tussen? Van de Tour weten we het zo langzamerhand wel, maar... Ja, ja Giro is een hoop... Uh, ja, Italië is gewoon het land, het wielerland. Dat, dat, dat leeft, ademt, snurkt, snuit. Alles is wielrennen daar... Spanje is dat, uh, wordt toch wel een beetje overschaduwd door de voetbalsport. Bas, Baskeland ver... daar weer wel. Dat wel, zeker. En ze zitten op dit moment wel in het hele mooie gedeelte van Spanje... waar uh, enorm veel uh, wielervreugde uh, leeft. zeg maar. En dat merk je ook wel aan het publiek wat er allemaal staat. Um, ja, Spanje is toch een iets meer relaxe. Mañana, siesta, dat soort dingen. En dan, dan komt zo'n sport ineens langs denderen. En dat vinden ze dan allemaal wel mooi. Maar de media-aandacht is toch denk ik, toch ook een beetje het geld. Uh, ik denk dat er toch in Italië meer geld ronddraait. Er zijn ook veel meer Italiaanse profploegen. Dus de belangen zijn veel groter. Dus daar zit een veel groter omloop van geld. En dat maakt dat Italië dan net dat streepje voor heeft op de Vuelta. De krant die erachter zit, die uh, Ook dat, die goed zit... is voor de promotie ja. natuurlijk. Maar goed, laten we het nog even over die Vuelta hebben. De, er zit nogal wat aan te komen. Wat verwacht je? Um, ja, je ziet de, de, de, de kans hebben ze voor een Tour die uitgevallen zijn. En Wiggins, die, die morgen uh, als favoriet start in de tijdrit. Uh, Bouke start een minuut voor. Ja, die, op, op Wiggins, ja. Op Wiggins, ja. Dat, dat, dat, dat, ja, dat zou je kunnen zeggen, van, dat is een onmogelijke zaak voor Bouke om die gele trui, uh, de gouden trui dan in dit geval uh, vast te houden. Nibali zei hij zelf, in het begin van deze uitzending... Die ja, die, die, die rijdt goed, die heeft zijn zinnen gezet. Die, wil, die heeft alleen voor die Velta hier, uh, komt hij ook uh, voor die overwinning te halen. Die heeft uh, ja, toch wel de meeste ervaring, denk ik, van al die renners. Mensen of schat ik niet meer in dat hij nog een keer mee gaat doen. Ook de andere wat oudere renners, uh, denk ik dat ze hem toch de, voor de jongeren moeten gaan buigen. En, uh, ja, het is de vraag hoe, hoe kan Bouke beperken. Dat, dat is het. En een, hij heeft natuurlijk een hele mooie rugtas bagage van de Tour de France. Dat hij dacht dat hij toch wel op een heel hoog niveau zat. En daar ineens met twee voeten op de grond kwam. En, en, en wel zijn best heeft gedaan. Ook een geweldige uitslag nog een keer een in de tweede etappe in de tour. Maar met die wetenschap weet hij dat hij nog echt aan zichzelf moet werken. En uh, ja, ik vind het heel mooi dat hij in twee grote rondes in één jaar. krijgt op deze manier. En dat ook nog op deze manier. Hij staat voorlopig morgen gewoon in de leiderstrui hmm. En dan mag als laatste van het hele spel van start gaan. Dus ja. dat is natuurlijk geweldig voor een tijdrit. En, ja. uh, en zeker voor hem uh, in zijn opstap naar zijn meer in zijn carrière. Ja, mooie ervaring ook. Hij is ja. in deze vooral de vierde, derde en tweede geworden. Hij heeft gezegd, ja, ik kwam hier naartoe eigenlijk om uh, goed klassement te rijden en een etappe te pakken. Nou, goed klassement, dat heeft hij eigenlijk nu al gereden. Dus nou, ja, het, niet, maar... ja, nee, het ja. is niet ja. klaar, ik snap het wel. Maar ik wil eigenlijk ja, dan wel een... tevreden zijn. toch? Ja, niet maar wel? als rondrenner wil je je hoofd drie weken lang boven water houden. En dat is, dat is eigenlijk de grootste kunst. En Dat weet Bouk ook, dat heeft hij niet toe meegemaakt. En dat heeft Steven Kruiswijk laten zien in Giro, hoe, hoe moeilijk het is en hoe hij dat volgehouden heeft. Hetzelfde geldt ook voor Wout Poels, die is er een beetje mee bezig. Iets mindere mate is daar wat, daar zit licht-licht gewoon minder druk. Um, ja, dat is het. Die drie weken is toch echt wel bepalend. De laatste week moet je je op de bergen uh, laten zien wat je waard bent. En als je dat kan. Dan kun je zeggen van ik kan voor de toekomst voor een klassement gaan. En dat, hmm. zit, dat zit wel degelijk in Bouwens de hoofd. Aan de ploegleiding van de Rabo is het nu belangrijk om te zorgen... dat hij niet met zijn hoofd in de wolken gaat, maar dat het nog niet klaar is. En dat nog even duurt die voor? Nee, te... maar ja, ik, ik ken Bauke van zijn uitspraken. En je gaf het zelf aan, aan het begin van de uitzending... Uh, dat hij het allemaal nog niet helemaal in de, in de smies had. Maar Bauke is een hele nuchtige jongen die, die dat nu wel echt wel weet. En die daar ook zo wel mee om gaat gaan. En weet dat hij nog een aantal keren gaat moeten aanklampen... om uh, ja. bij zijn co concurrenten vast te houden. Ja. Oké. Okay. Goed, in ieder geval, uh, we hebben nogal wat om naar uit te kijken. In ieder geval. Zeker, ja, dus, is het is een heel mooie eerste week geweest en ja. met, met veel spektakel. Dus uh, wat dat betreft doet, uh, doet de Spanje nog niet onder voor de Giro. Nee. Dankjewel voor je komst, volgende week weer. Graag gedaan. Bij deze, afgesproken, toch? Ja, prima. 9 um, minuten voor elf. We gaan contact zoeken met uh, Marcella Mesker. Marcella, goedenavond. Goedenavond. Um, als Irene geen route in het eten gooit... begint morgen het laatste Grand Slam tennis toernooi van het jaar in New York. Ja. Vijf Nederlanders in het hoofdtoernooi. Wordt Djokovic de beste? Houdt Ferrer uh, zich een beetje? U een beetje stand. Hoe is het met Nadal? Hoe is het met Wozniacki? Allemaal vragen die ik je in de komende minuten allemaal ga voorleggen. Maar uh, allereerst... Um, uh, heeft het stadion de storm doorstaan? Ja, nou, um, het was uh, vandaag, op zondag, was het uh, helemaal dicht. Uh, Kids Day, Arthur Ashe, Kids Day was uh, afgelast. Dat is jammer, want dat is uh, zeker in New York altijd een enorm spektakel... met celebrities, met oude tennislegendes, met uh, de grote sterren. Ging allemaal niet door, alle spelers zaten opgesloten in hun hotel. Uh, Bevoorraden zelfs hun hotelkamer uh, met eten uit de supermarkt. Maar uiteindelijk... Eindelijk, nou ja, we hebben het gezien in het nieuws. Uh, ook viel het allemaal wel mee. En uh, blijkt uh, ja, het ergste van de storm nu voorbij te zijn. En kunnen ze morgen in principe uh, gewoon van start. De weersverwachting voor morgen is goed. Ja, want jouw man, die uh, is tennistrainer... die heeft ook een beetje met die storm te maken gehad, begreep ik? Hoe zit dat? Ja, er zijn natuurlijk een aantal spelers... Uh, die New York helemaal niet hebben kunnen uh, bereiken dit weekend. Uh, waaronder uh, Vesna Dolons. Nou, dat is een Russische speelster. Zij traint bij mijn uh, man, Martin Boom. En uh, nou, zij zouden zaterdagochtend uh, naar New York vliegen. Vesna had heel laat een visum gekregen in Moskou. Uh, ik bracht hem gistermorgen nog uh, naar uh, Brussel, naar het vliegveld. Maar hij kon dus weer meteen terug, want alle vluchten waren gekend. Voor zondag waren ze gecanceld. Morgen was er geen uh, vlucht meer te krijgen. Dus alleen de Russin heeft nu het laatste plekje op het toestel gekregen. Zij komt morgen midder, midday, 12 uur, komt ze in New York aan. En ze speelt morgenavond om 7 uur... op het grote centercourt in New York tegen Venus Williams. Ook oh, dat nog. Ja, dus oh, het, dat is natuurlijk echt heel sneu voor haar. En, oh, uh, nou ja, zo zijn er nogal een paar... Uh, ja. Waaronder bijvoorbeeld ook Robin Hazen... die dus moeite heeft gehad om naar New York te komen... en dat morgenochtend ook pas kan doen. Want hij zat vast in North Carolina... waar hij in de halve finale stond van een toernooi. Uh, geen uh, vliegtuig, boot, trein of auto, dat durfde hij niet aan. Nee. Uh, dus hij gaat ook morgen passen. Dus er zijn meerdere spelers die echt last hebben van uh, deze arena. Wat, moeten we, uh, of wat kunnen we verwachten van Hazen, De Bakker, Rus, Krajcek en Galoen? Nou, hopelijk een paar leuke dagen in de, in de eerste week. Ja, bij een Grand Slam duurt twee weken. Dan weet je dat uh, op dit moment eigenlijk de Nederlanders... in die tweede week geen rol van uh, betekenis zullen spelen. En ik denk ook niet Robben Hazen, want ja, die staat toch 42. Die is heel goed bezig, goede periode. Hij heeft zijn eerste titel gewonnen, Nou, halve finale vorige week. Maar um, ja, mocht hij zijn eerste ronde doorkomen... Um, en dat ziet er wel naar uit... want hij speelt tegen een uh, vrij onbekende Portugees Machado... Ja, dan zou hij tegen Andy Murray moeten in de tweede ronde. En dat is de nummer vier. En dat zou wel een hele grote hoorde zijn. Nou, de bakker, Jesse Houtagaloen... Als ze allemaal geluk hebben en ze spelen heel goed... Ja, dan, dan kan je rekenen misschien op één rondje. Maar ja, dan, dan, dan worden Marty Fish of David Ferrer worden dan tegenstanders. En dat zijn uh, ja, gewoon hele grote namen. En dan wordt het lastig. Ja, en uh, Russen en uh, wat kunnen we daarvan verwachten? Nou ja, uh, Arancica Rus heeft best een moeilijke loting. Een Rusin, Elena Vesnina, nummer 43 in de wereld. Staat uh, bijna 40 plaatsen hoger. Uh, goed, heel knap als ze dat doorkomt. Ja, en dan staat alweer Wozniacki, de eerste ja. geplaatste. En Krajciak heeft een redelijke loting. De Griekse Danilidou kan ze misschien wel winnen. En dan tweede ronde Serena Williams. Dus wat dat betreft hebben de Nederlanders het in de eerste ronde... nog niet zo slecht gelood. Nee. Maar de tweede ronde is uh, des te slechter. Kan maar goed, Kruijtschik is al dolblij dat ze erbij is. Dus, nou, uh, ze top. heeft zich... Je kwalificeert. Ja, dus, dan uh, een hele dus, stap vooruit. Ja. ja, en laten we ook niet vergeten, we hebben nu vijf Nederlandse deelnemers. Daarom. En ja, dat ja, is ja. in tijden niet gebeurd. 2008, de US Open, deden er nul Nederlanders mee. Dus wat dat betreft gaan we de goede kant op. Even uh, de, natuurlijk naar uh, de kanshebbers. Dus Wozniacki, die heb je al uh, net even genoemd. Wordt het niet eens tijd dat zij een Grand Slam gaat winnen? Ja, dat roepen we natuurlijk al uh, de hele tijd. Alleen uh, ja, bij het vrouwentennis is het een, een tombola. Iedereen kan van iedereen winnen. En ja, Wozniacki is een hele goede speelster. Hij heeft ook weer veel toernooien gewonnen. Alleen op de Grand Slams lukt het niet. Ze speelt dan te verdedigend, te defensief. Ze heeft ook niet de wapens. Ze heeft geen big surf, ze heeft geen big forehand. Ze kan goed rennen op de baan, ze kan de ballen terugslaan. Ja, en het is natuurlijk een geweldige wedstrijdspeelster. Maar. Ja, het is geen Serena of Venus Williams of Sharapova. Die kunnen speelsters wegzetten op een baan. Ja, en dan uh, bij de mannen tot slot nog eventjes. De kanshebbers Djokovic, Nadal, Murray, Federer. Of wie zet jij je geld? Nou, absoluut Novak Djokovic. Hij heeft dit jaar uh, 57 wedstrijden gewonnen. Slechts twee verloren. 9 titels, 8 miljoen dollar aan prijzengeld. geld. Twee Grand Slams gewonnen. Uh, hij is absoluut de favoriet. Hij is in... Uh, Goede doen. Nou, misschien een beetje schouderblessure... maar uh, dat lijkt me een, uh, een beetje zijwaartse schijnbeweging. Hij is de man naar wie we kijken. En uh, de concurrentie zal komen van Nadal, Federer en Murray. Eén van die vier, die, die zal het toch wel gaan worden. Morgen gaat het beginnen. Dankjewel, je Marcella Mesker. De US Open in New York. Gelukkig kunnen ze doorgaan. Dit was NOS Langs de Lijn voor vanavond. Morgenavond is er ongetwijfeld weer een... En zometeen ook uh, weer met het oog op morgen. Max van Wezel gaat dat presenteren. Contact onder andere met Thomas Ebrink in Tripoli. Want er zou onderhandeld gaan worden door kolonel Gaddafi met de Nationale Raad. Daarover meer straks in met het oog op morgen. Goedenavond. Dit is Radio 1.